PSV tegen Sampdoria eindigt in 1-1. De Eindhovenaren stonden lang met 1-0 achter, maar in de laatste minuut werd het gelijk. Eerder op de avond won AZ met 2-1 van FC Sheriff uit Moldavië. Dan het weer, eerst alleen aan de kustbuien, later ook elders in het land. Vrij veel wind uit het westen en een middagtemperatuur van ongeveer 16 graden. Dit was het NLW.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 She's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 ZFM Zivm ZFM That no one seems to keep. She no longer oh, cries to herself, no tears left to wash her away. Just I reserve empty pages, feelings gone astray. But she will say. Zongen en gevloeden in de straal. Had de slagersjongen nog een opera? Para. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. zijn drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lier van Aljazo, Jeruzalem.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 Tussen het geraapt van de machines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 Van Paljas Jeruzalem Jeruzalem, Hilfer zijn bestond nog niet. Maar ieder zijn eigen stem, op elke steiger klonk een nieuw. Van Paljas Jeruzalem,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 Ease on down. Ease on down the road. <laughs> <Ta -da. laughs> Come on, Dorothy. Don't you care nothing? That might be a bowl. Come on. Ease on. Ah!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 I never take it all for granted Oh, sunrise will do Stop. So take your time. And stop. Like I told you, and never take it all for granted. Oh, the sunrise will do. I never saw it coming and I know Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un Italiano. Un giorno Italia, gli spaghetti al dente. E' un partigiano come presidente.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 Che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenta.